Het is Radio 1. BNN today Willemijn Veenhoven. Het is twee over 9. Bergbeklimmer Ronald Naar is overleden. Hij werd onwel tijdens een afdaling in Tibet. En zo meteen vertelt zijn collega Martin Fickweiler wat voor man het eigenlijk was. En die heeft heel veel met hem geklommen, die Martin. Sonja Bakker die heeft twee nieuwe boeken uit. En die verkopen allebei als een tierenlier, schijnt het zo meteen. Hoe het uh, verder met haar is, uh, zo ook na de scheiding. Ze was natuurlijk in een diep dal geraakt, ook burn-out. Uh, nou ja, daar vertelt ze allemaal over. En Schorel. Schorel is Nederlands belofte op tennisgebied. Hij speelde vandaag zijn eerste wedstrijd op Roland Garros. En die won die. En samen met Erwin Widdemars vraag ik hem straks het hemd van het lijf. Ranking ik zit hier al een beetje te grinniken naast me. <laughs> Waarom eigenlijk? Nou, weet ik niet. <laughs> ja, Omdat het levendig is. wens. Ja. Ja. Lucie en trouwens ook te bezichtigen op de webcam uh, bnn 2 Met het top 5 van Ranking de News en op vijf is het verjaardagsfeestje van de Kijkwijzer. Dat zijn die rondjes boven in je beeld die je vertellen wat je kan verwachten van het programma. De Kijkwijzer kwam er tien jaar geleden toen er ineens veel programma's en zenders bij kwamen. Het vertelt je of een film of televisieprogramma voor jou geschikt is om naar te kijken, ja of nee? Uit onderzoek van Jeugdpeil blijkt dat de meeste kinderen de kijkwijze wel eens gebruiken. Want de kijkwijze is natuurlijk mega handig. Zo betekent een vuistje dat er geweld in de film zit. Een spinnetje betekent dat de film niet geschikt is voor geleedpotige dieren. En vier voeten op elkaar dat betekent dat het een romantische film is met, met wat speciale scènes. Dan zie je meestal bij een film of een tv-serie een rondje boven in beeld. En daar staat in van welke leeftijd je het mag kijken. Anders krijg je er misschien nare dromen van. Als je bijvoorbeeld te jong bent en... Uh... Je krijgt een film van 18 jaar en je bent bijvoorbeeld pas 9... dan kan dat invloed hebben op jouw gedrag. Ja, en daarom mogen kinderen van 9 dus niet kijken naar romantische films... als Good Will Humping, Private of the Caribbean en Position Impossible. <lacht> dan, bizar vreemd nieuws, het verhaal van de hengeloze para-hamster. Gistermiddag om een uur of zeven... zien speelde kinderen plots uh, uh, een parachute met daar aan de bal bevestigd naar beneden komen. Nieuwsgierig als ze zijn, gaan ze daar naartoe, neem dit heel naar huis mee. En thuis blijkt nog in de bal, er zit nog een hamster. Dat is een grote verrassing. Ja, dat vraagt natuurlijk om een kleine reconstructie. Dion, pak de bal. Hier, pakken. Dion, Nova, Milou, jullie waren hier gisteren aan het spelen, net zoals jullie vandaag doen. Maar gisteren was het een beetje apart, hè? Wat gebeurde er? We zagen iets uit de lucht komen en dat viel met een klap... Naar beneden. Dus we zaten heel, heel raar te kijken. En we gingen heel snel erop af. En ja, toen bleek het een hamster te zijn. Het <lacht> is toch heel raar? Ja, dat want we was niet elke dag dat er een hamster uit de lucht kon vallen. Nee, dat kan je wel zeggen. Ik heb dat zelf echt nog maar, maar drie, misschien vier keer <g Sigurds2> <gulpen> meegemaakt. Unieke situatie dus. En de politie staat er nog voor een raadsel. Nou, precies. Dat, dat, dat onderzoekje heeft baas gevonden... De hamster op zich is een Russisch hamster, maar wij sluiten uit dat hij direct uit Rusland komt in dit geval. Oké, okay, dat gaat dus goed met het onderzoek. We vinken af, hamster komt niet met een parachute direct uit Moskou gevlogen. Hoppa, nobody stops de Twentse politie. Maar wij vermoeden dat hij uit... Ja, hij moet bijna gelet op de zwaarte en, en dat hij toch niet zo'n grote draagkracht heeft. Dat hij dus ver kan vliegen, moet het daar in de buurt uit... ja... Ergens na het met eerder gegroeid zijn. Ja, nou, even een rondje door de buurt doen dus. Dat gaat de politie ook nog doen, zodra ze zeker weten dat niemand in Rusland een hamster mist. Ondertussen gaan de kinderen voor de hamster zorgen. Ja, en dus we hebben zelf ook konijnen, dus dat komt hartstikke goed. Frank Peters, stiefvader van twee van de kinderen die de hamster hebben gevonden. De hamster gaat waarschijnlijk bij jullie in huis wonen. Wat, wat, wat vind je ervan? Nou, in eerste instantie uh, hadden mijn vriendin en ik zo het gevoel van... nou, hè, moeten, we, moeten we dat wel doen? Hè? De kinderen hebben twee konijnen en uh, nou, goed, daar hebben ze hun handen vol aan. Ja, en je had ook met zo'n Russische hamster natuurlijk een heel andere cultuur in huis. Je spreekt de taal ook niet, kent de gewoonten niet. Maar, ja, je krijgt toch een beetje zo'n band met zo'n beestje. Hij heeft ons uh, toch doen besluiten om, uh, de, ja, om dat beestje toch... Uh, yeah in huis te nemen als die, als die gezond is verklaard. Eigenlijk is het alleen maar mooi dat het, dat het een thuisje kan krijgen voor zolang het nog leeft. Ik weet niet hoe oud die hamsters worden, maar ze worden geen tachtig. Nee, nou, liefdevol opgenomen, dus onze kleine snuf. <hijen> Nummer 3, Goeiemiddag. Goeiemiddag. Bij een flat onder Antillewalje in Ljauw, het is van de Miriam Jelvien, een pad van een galerijneu onder een kaam. Het gaat om een stuk van zo'n vierwe meter breed. De flat zelfs is 10 verdieppingsheeg. Nou, dat is even schrikken. Dus daar in Leeuwarden, uh, de galerij van de flat kwam ineens naar beneden gelazerd. Op vijf woonlagen is een gat van ruim twee meter breed in de vloer van de galerij geslagen. En wonder, boppen wonder zijn er geen gewonden. Wonder, boppen wonder is er net een verwoenen rekken. De honderd in de flat binnen We Er wordt onderzocht of de constructie van de flat wel sterk genoeg is. De flat is eigendom van Woon Friesland. Ja, en volgens die wooncoöperatie is de flat goed onderhouden. Het is nu dus nog even gissen naar de oorzaak. Ondertussen is de flat een spookflat. Verslaggever, wat betekent dat? Het betekent dat alle 160 bewenners van de flat die het in de 60 gebouwd is... Uh, ja, evacueerd binnen naar het Friesland College of ergens in de stad onderbracht binnen. Want het is te gevaarlijk om hierachter nog te wezen. En waarom de galerij naar beneden kwam, dat is niet bekend. Nee, en dat is de grote vraag van zelfs. Het kan wel een paar dagen door het uitslag is hoe hoe het nou krijgt, hoe mij die constructie hier achter mij. Voor mensen die vragen hebben over het ongeluk, er is ook nog een speciaal nummer ingesteld: 058-2-Treien-Treien, Fjouer-0, Fjouer-0. Dan tragisch nieuws op nummer 2. Bergbeklimmen Ronald naar. is dus tijdens een klim in Tibet om het leven gekomen. Toen ik uh, weer uh, naar de helling kijk met mijn verder kijk, zag ik Ronald liggen. En uh, Toen hebben we meteen uh, actie en lokaties onmiddellijk teruggekloppen. En uh, toen kreeg ik al bericht van, ja, het, het is ernstig. Ronald Naar werd bij de afdaling onwel en overleed later op zo'n 8000 meter hoogte. Ronald Naar was groot in de bergsport. Zo'n man waarvan je als buitenstaander zegt, onverantwoord. Hoe durft hij en waarom doet hij het? Maar Ronald Naar meende risico's uitstekend in te kunnen schatten. Hij durfde het en dus deed hij het. Naar nou, was niet onomstreden in zijn sport, maar ook een bergkoning. Hij was de eerste Nederlander die de zeven toppen beklom. Dat zijn de zeven hoogste bergen van elk continent. Hij is 56 jaar geworden en zometeen hoor je hier in Today meer over hem. En dan tot slot nog het belangrijkste nieuws van de dag: dat zijn de eerste Kamerverkiezingen. Nou, slide die uitslag er dan maar in. De stemgetallen staan hier. Het VVD, de VVD heeft de meeste stemmen uitloopt nou, Het loopt zo naar beneden. Um, zo ziet het eruit. Als we kijken naar het aantal hele zetels dat, um, dat, dat de partijen hebben gehaald. Nu kunnen we gaan berekenen wie als eerste een restzetel krijgt. Nou, ik druk op deze knop. Dit is de nieuwe Eerste Kamer. Ja, dankjewel. Goed, um, de VVD die krijgt dus 16 zetels, CDA 11 en PVV 10. Dus dat betekent net geen meerderheid voor de coalitiepartijen en um, de gedogen partij, de PVV. Ik laat hem nog even staan. 37 zetels krijgt de regeergedoogmachine. Met de SGP erbij staan dat er 38. En dat is een meerderheid, tenminste, die 38. Je snapt dat de SGP nu wel eens een oppie is. Wij zijn altijd gegaan voor een onafhankelijke en constructieve houding tegenover het kabinet. En dat geldt zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. Mm -hmm. En je snapt dat premier Rutte nu de SGP ook mega superlif vindt. Hij vindt een toffe lui, vriendelijk, aardig, sympathiek, aantrekkelijk, sexy. U noemt de SGP, daar hebben we natuurlijk veel overeenkomsten mee. Uh, dus dat is een partij die... Uh... ...waarmee je goed kunt werken. Dat zullen we ja, van geval tot geval bekijken. Goed. Dan was er was ook nog een, een relletje. Bij deze 66 is er in ieder geval één iemand die vannacht niet zo heel erg lekker slaapt. Nou oh ja, er is iets heel vervelends gebeurd. Een menselijke fout. Iemand, uh, een van onze uh, leden van de fractie, kon het rode potlood niet vinden. Heeft daarna met zijn eigen pen het ingevuld waardoor zijn stem ongeldig was. Want de kieswet is eigenlijk heel erg simpel. Als je stemt, dan doe je dat met rood. Rood is rood en uh, dat mag ook met lippenstift uh, als het maar rood is. Ja, dan denk je, nou ja, goed één stem, wat maakt dat nou uit? Nou, uh, door dat verkeerde stemmen loopt deze 60 nu een zetel in de Eerste Kamer mis. Ja, ik bedoel, wat, wat, wat, wat moet je zeggen? Iemand, hij, is, hij is er zelf uh, kapot van. En uh, ja, ik bedoel, op dat moment, je staat in zijn hokje, je staat alles te overwegen. Uh, je ziet dat potlood niet liggen. Het staat achter zijn regelt. Je hebt er zelf ook even naar moeten zoeken. En het is ook niet makkelijk hoor. Dus dat stemmen echt, er gaat van alles door je he. heen. Je moet ook echt aan alles denken. Je moet een fuckje in kleuren en dan ook nog voor je eigen partij kiezen. En dan ook nog eens met je eigen met de goede kleur. En op dat moment, ja, nou ja, dan heeft hij waarschijnlijk gedacht van nou ja, dus ik uh, ben daar inderdaad niet. Uh, ja, je kunt er niet blij mee zijn. Maar goed, we blijven mensen. Ja, een menselijke fout. Maar uh, Roger van Bokstel van D66 is not amused. Tuurlijk, je kunt zeggen menselijke fout. Je kan ook zeggen belachelijk dat als je een, een verkeerd kleurtje gebruikt... dat het dan ineens niet meer telt. Maar uh, vandaag is voor ons wel donkerrood. Ja. Wie het statenlid is, statenlid is die verkeerd stemde. dat zeg ik natuurlijk niet, want dat is een beetje zielig. Maar het is Willem Kool. <laughs> oh, mijn <my dad. laughs> Tot morgen weer. Die, Willem? Willem Kool. Oh, die is. <laughs> Leuk, dankjewel. Yo. In het Amerikaanse stadje Joplin vielen gisteren bijna 90 doden door een tornado. Het stadje werd bijna van de kaart geveegd. En daarmee stevend het jaar 2011 af op een recordjaar wat betreft de zwaarste tornado's. Maar wat was nou de zwaarste tornado ooit? Samen met meteoroloog van Meteoconsult en tornadojager Wouter de Baar duiken we de geschiedenisboeken in. Wouter, goedenavond. Hey Willemijn, goedenavond. Nou, vertel het maar. Wat was de, de zwaarste ooit? Nou, we moeten wel een stukje terug in de tijd, hoor. Naar uh, 18 maart 1925... Mm -hmm. uh, toen deed zich de zogenaamde Tri-State uh, Tornado voor. En ja, de naam zegt het al een beetje. Het was een uh, tornado die door uh, drie staten trok. Uh, door Missouri, Illinois en India... Uh, dus die liet een behoorlijk schadespoor achter. En een van die getroffen steden waar die doorheen ging is Annapolis. Uh, die yeah. schijnt helemaal verwoest te zijn, die stad. Mm -hmm. Kan je beschrijven wat er, wat er gebeurt als je in zo'n stad woont... en er komt zo'n alles verwoestende tornado over je heen? Nou ja, wat er gebeurt is dat, uh, dat, dat, dat het heel donker wordt... en dat, dat je dat ding uh, in die periode van het jaar eigenlijk nauwelijks aan ziet komen... Uh, de tornado verplaatste zich met een snelheid van ruim uh, 100 km per uur. Dus die komt echt ontzettend snel op je af. Mm -hmm. uh, mogelijk heeft die tornado toen ook in de regen gezeten. En als die regen eromheen zit, zie je hem ook heel slecht. Um, plus dat in die tijd uh, er nog uh, heel weinig uh, waarschuwingen waren. Of eigenlijk geen waarschuwingen. Dus de mensen worden dan compleet verrast door zo'n tornado. Ja, en ja, ze zagen hem dus ook niet aankomen. Dat, dat nee, kan dus. nee, dat niet. Als zo'n ding met ruim 100 km per uur beweegt en in de regen zit, ja, dan. Uh, uh, heb je eigenlijk gewoon zonder waarschuwingen veel te weinig tijd om in veiligheid te komen? Ja. En wat was er nou? Ik bedoel, was hij ook heel groot bijvoorbeeld, heel breed, heel lang? Ja, dat nou was een F5 tornado met uh, snelheden van ruim 450 km per uur. Nou, een F5 is gewoon een tornado van de zwaarste categorie. Mm -hmm. En um, het, het schadespoor dat die veroorzaakte was dus nou ja, zo'n 350 kilometer lang, maar ook nog eens zo'n 400 meter breed. Dus dat was ook ongeveer de breedte die die tornado heeft gehad. Dus jij ja, kan wel voorstellen wat, wat voor een beest dat is geweest eigenlijk. En dat verwoest gewoon alles op zijn weg. Het verwoest alles op zijn weg, zeker met die, met die windsnelheden. Kijk, als je een zwakkere tornado hebt, dan bijvoorbeeld een F1... Ja, dan, dan zullen huizen die van steen zijn, die zullen bijvoorbeeld nog wel overeind blijven. Mm -hmm. uh, ruiten zullen er waarschijnlijk wel aan gaan. Ja, zo'n tornado van de vijfde categorie, die, uh, die verwoest alles op zijn ja. pad. Hoeveel doden zijn dat, er toen gevallen en hoeveel schade? Uh, nou, het waren bijna 700 uh, doden en ook nog eens zo'n 2000 uh, gewonden. Dus ja, dat is gewoon echt, echt best wel ernstig geweest toen dat tijd. Ja. En, en ook echt steden helemaal vernietigd, hè? Ja, steden die gewoon helemaal met de grond uh, gelijk zijn gemaakt. Uh, dus wat dat betreft is dat wel een van de meest verwoestende tornado's... of de verwoestende tornado uh, uit de geschiedenis van Amerika geweest. Vind ik eerlijk gezegd bijna 700 doden. Nog weinig als, als hij echt hele steden heeft platgelegd. Ja, nee, ja, inderdaad, daar heb je dan misschien nog uh, geluk mee gehad. Maar goed, je ziet nu ook dat een, een tornado die, die nog iets kleiner is... en uh, minder lang aan de grond zit, ook in Joplin al uh, veel doden heeft kunnen veroorzaken. Ja, bijna 90 doden dus. En ja. kunnen ze dat tegenwoordig dan niet beter voorspellen en voorkomen dus ook? Ja, tegenwoordig zijn uh, de waarschuwingstijden voor tornado's wel veel beter hoor. En uh, er wordt ook nog steeds onderzoek nagedaan om die, die waarschuwingstijden nog langer te maken. Maar ja, het punt is dat je uh, toch niet altijd weet of een onweersbui een tornado gaat genereren of niet. En dat is ook het lastige. Kijk, als zo'n tornado eenmaal aan de grond is en is gezien door, door speciale spotters, dan kun je redelijk goed waarschuwen, maar tot die tijd is het vrij lastig. Goed, Wouter de Baar dus over de meest heftige tornado ooit. Het was 18 maart 1925 in drie Amerikaanse staten. Wouter, dank je wel. Graag gedaan. BNN Today. Ja, dan Thomas, uh, Thomas Gorel, de tennisser. Die speelde vandaag zijn eerste wedstrijd op de Roland Garros. En won van de Algerijn, um, hoe heet hij ook alweer? González, ja, die... En uh, hij is zo meteen hier en hij vertelt, nou ja, tenminste niet echt, want hij zit natuurlijk in Frankrijk. Maar telefonisch en Ermen Wennemars en ik gaan hem eens eventjes het hemd van het lijf vragen. Waar <middels> you Green, Bright Lights, Bigger City.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 Dus, tijd voor sport met Erben Wennemars. Erben, goedenavond. Goedenavond. Hi, zometeen. We hebben het over Thomas Schorel, die is hier in de uitzending. Maar eerst heel eventjes Theo Jansen naar Ajax. Wat vind je daar nou van? Nou, ik vind het wel, wel verrassend moet ik zeggen. Ik, uh, uh, ja, ik vond hem echt wel een twente En ik had, uh, ik had eigenlijk verwacht dat hij gewoon naar het buitenland zou land, land, land gaan. Als hij over een paar jaar weer terug zou komen in Nederland, en dan zou hij wel, waarschijnlijk wel naar Vitesse gaan. Maar Ajax, ja, ik weet, het niet. ik weet het niet, ik heb er echt wel een bedenking bij. Want het is natuurlijk wel een heel, heel ander team en uh, het zal soms wel heel erg op snelheid aankomen. En dan weet ik niet of hij ook wel zo kan... Groeien En zo kan, zo, kan, zo goed kan spelen, al dat hij eigenlijk ook deed dat, dat, dat bij Twente. Twente was het ideale omgeving voor hem. Ja. Dus het wordt gewoon heel erg spannend te Ja, de Ajax-haters ja. bij ons op de redactie. En, en, en dat zijn er best een aantal, die vinden ja. het ook allemaal heel lastig. Want die zijn dan wel enorm. hun hart ligt ja, bij Twente. Maar ja. maar ja, dan gaat hij naar Ajax. Lastig, lastig. Ja, dat is inderdaad lastig. Ja. Ja. Maar goed, het is, dus kijken iedereen. Uh, uh, hij, hij kiest natuurlijk voor zijn, voor, voor zijn eigen carrière en hij heeft drie jaar lang fantastisch gespeeld voor Twente. En daar, ik, denk, ik denk dat Twente hem daar heel erg dankbaar voor, voor, voor mag zijn. En je kunt hem ook niet uh, uh, verbieden om gewoon voor zijn eigen carrière weer, weer, weer een stap te maken. Voor zijn, hij denkt voor zijn, dat zijn eigen eieren, eieren te kiezen, zoals Frank de Boer dan zegt, geloof ik. Mm, inderdaad. <laughs> maar laten we het hebben over Thomas Gourel. Ja. ja, dat is toch wat. Hè? Wie is het überhaupt? Even heel kort. Dat... Nou, dat wisten we volgens mij een half jaar geleden nog, nog, heen, nog helemaal niet. Maar hij heeft, on, inmiddels heeft hij al wel twee challengers gewonnen. En dan eh, gaat, gewoon, gewoon gaat hij gewoon met stip onze beste tennissen van, van, van, van Nederland, Nederland worden. Ja. Dus, um, Vandaag ja, en, en hij, een verrassing en dus gewonnen, he, he? Op, op, op Roland Garros. Ja, gewonnen. Ja. Thomas Gurel, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd. Dank je wel. Nou, dat was me wat. En het was allemaal ja. onder andere dankzij de fans. Die, die hebben jullie er doorheen ja, gesleept. De fans waren uh, ontzettend uh, ja, aanwezig vandaag en ja, het is ontzettend super om dit mee te maken dat zoveel fans uh, vanuit Nederland gewoon hier naartoe komen helemaal uitgedost in het oranje. En dan, ja, uh, ik kwam die baan oplopen en ik werd ontzettend toegejuicht. En, ja, dat was wel even, uh, eerst even een momentje verschrikken van oh jee, zijn het er zoveel? Maar ja, ja. daarnaast was het ontzettend mooi uh, ja, om dit mee te maken. Ja. Is dat voor jou nou helemaal een nieuwe ervaring? Ja, Uit, dat, dat, met al die fans eromheen? Nee, dat was voor mij wel even echt de eerste keer dat het met zoveel was, in ieder geval qua Nederlandse uh, fans. Dus ik had ja. wel even tegen mezelf gezegd van ga er niet te veel in mee, want ja, fans die af en toe nog wel eens uh, ja, heel erg veel zijn op, op bepaalde beslissingen van een scheidsrechter of een bal in of uit is. En daar mm -hmm. heb ik me wel echt van afzijdig gehouden en dat ook wel van tevoren tegen mezelf gezegd, maar ik heb het daarna wel gewoon, mm -hmm. ja, ook wel mezelf gezegd van ga er wel van genieten. Uh, ja. En ja, dat was dus wel even een nieuwe ervaring voor mij, maar een hele leuke. Ja, dat geloof ik, hè. Want heb je nou echt, want als je daarheen gaat, hè? Want je, want je wist natuurlijk dat, dat, dat dit ging ging, ging, ging, ging gebeuren. Hoe bereid je nou dan op dan op, op wedstrijd, wedstrijd voor? Uh, nou ja, er is dat, natuurlijk een enorme me media-hype dan... de afgelopen weken al. So, nee, sorry. Er is natuurlijk een ongeleer, ongelofelijke hype rondom jouw persoon de afgelopen weken. Oké, okay, uh, ja, daar weet ik zelf niet zo heel veel van af, omdat ik ja, eigenlijk niet zo heel veel Nederlandse kranten lees of dat soort dingen of wat er allemaal gezegd wordt. Uh, ja. Maar ja, ik bereid eigenlijk gewoon deze wedstrijden hetzelfde voor als allemaal andere wedstrijden. Uh, en ja, dat is uh, wel dat ik vaak een wedstrijd van tevoren nog wat ga eten en dan, dan ja, hou je die wedstrijd daarvoor in de gaten. En dan uh, ja. ga je een paar games voordat het eindigt, ga je dan inlopen. Uh, ja. En dat heb ik hier hetzelfde eigenlijk gedaan, uh, ook nog muziek op mijn kop en uh, dan een beetje afzijdig houden. Alleen hier is het wel even uh, ja, iets anders, omdat je ook nog best of five wedstrijden hebt bij de mannen. Ja. Uh, gelukkig speelde ik dan nog naar na een vrouwenwedstrijd, dus dan is dat gewoon best of, best of three. Best of three. Uh, dus ja, dat was dan voor mij gelukkig in dat opzicht niet anders, maar uh, ja, dus dat ik heb hem ook... tot nu... Sorry? Ja, maar weet je wat me altijd opvalt bij de tennis? Dat is altijd wel heel systematisch te, te ja. werk gaan. Er zit weinig emotie, altijd een hele goede voorbereiding. En je, en je vertelt heel, heel detailistisch van uh, wat je allemaal gedaan hebt. Maar is dat niet, je loopt, loop je daar niet rond en denk je van dit is kikken. Ik, ik ben gewoon op rol. Nee, natuurlijk heb ik dat. Tuurlijk heb ik dat ik dit kikken vind. Alleen ja, ik heb Deer toen zijn er wel tranen geweest. Uh, ook omdat ik uh, ja, zeven jaar geleden bijna ben gestopt met tennis. Uh, ik heb twee jaar geleden een keuze gemaakt om met school, dat viel thuis ook niet helemaal in goede aarde. Ik heb een jaar geleden ook nog een keuze gemaakt om na 16 jaar trouwendienst, zeg maar, met heel veel plezier te hebben getraind bij Anspraak ben ik ook weggegaan. Uh, ja. Dus er zijn wel dingen die door me heen zijn gegaan toen ik me heb gekwalificeerd. Dus ik heb zeker uh, hier en daar een traantje gelaten. Uh, alleen daarna ja. heb ik wel gezegd van, ja, hier, hier, hier kom ik voor, dit is mijn droom. En uh, ja, hier wil ik zoveel mogelijk, hier wil ik zo lang mogelijk blijven en hier, ja, uh, in dat opzicht dan zo goed mogelijk resultaat inzetten. Het was vanmiddag ook nog even spannend, uh, Thomas, heb ik begrepen, want in de eerste set uh, ging je door je rug, toch? Klopt, nou ja, ik, ik, ik weet niet of het deel uh, wat de juiste term voor is, maar ik vloeg een voorrend op 4-3 op juice en een wat langere rally en toen schoot het erin. Uh, dus het bleek dat wat wervels uh, wat vast zaten en ja, die zouden op een gegeven moment even van nou is het mooi. Uh, dus gelukkig kon de fysio daar op de baan meteen wat aan doen en ik kreeg een pijnstiller en iets tegen, uh, ja, uh, in het Engels heet dat inflammation, ik ben nu even het Nederlandse woord kwijt. Uh, en oh, dat jonge. werkte perfect, uh, ik had er eigenlijk geen last meer van. Uh, na een tijdje toen de, na de wedstrijd toen de pillen uit waren gewerkt, begon ik het weer te voelen. Uh, dus nou, Het was even schrikken, maar gelukkig uh, ja, kon de fysio mij helpen. Hey, wat, wat, wat is voor jou de grootste reden waardoor je nou, nou nu in één keer wel suc suc succesvol bent? Het um, nou ja, dat, dat is gewoon dat het mentale aspect, zeg maar voor mij, dat, nu, dat ik nu weet hoe ik een wedstrijd moet spelen, dat ik weet uh, op welke momenten ik wat meer moet doen of bij spreken iets minder, zeg maar, dat je, ja, niet dat je dan te veel gast gaat geven. Uh, ja. En dat ik ook gewoon rustig blijf, uh, ook op momenten dat dan... Uh, ja, dat het even wat zwaarder wordt. Of dat je mentaal ja, toch even tegen zo'n punt aan loopt van, van, van shit, zeg maar. Uh, maar daar kan ik me nu gewoon rustig houden en dan gewoon overzicht houden. En dan ben ik nog steeds gewoon het, het goede tennis te laten zien. Maar is het dan echt omdat je je omgeving veranderd hebt? Je bent weggegaan bij all sports. Je, bent weg, je, bent, je, bent, je hebt heel veel in, in, in het buitenland gezeten? I, ja, in, in, nee, dat ik, ik, nou ja, geluid, het hè? punt is dat ik, ik ben heel veel uh, ik heb heel veel gesprekken gehad met mijn coach van daarover, van waar willen we naartoe. Uh, wat is jouw ideale voorbeeld en ja, hoe gaan we daar naartoe dan? Nou, we hebben toen gezegd: Nou, dat zijn voor mij twee tennissers die er mentaal met kop en schouders boven uittekenen. Dat zijn Roger Federer en Nadal. Ja. Uh, en nou, dat is dus in dat opzicht het voorbeeld. En nou, oké, okay, hoe gaan we dat doen? Uh, wat zijn de dingen die je nog moet verbeteren? En daar hebben we heel veel gesprekken over gehad. En ja, dat begint nu uh, zijn vruchten af te werpen. En daarnaast uh, ja, weet ik nu ook gewoon veel beter. Hoe ik moet tennissen tegen ja. heel veel jongens. Thomas, even tot slot. Hoe gaat dit aflopen voor jou? Nou, ik hoop met een heel mooi eind. Uh, ik, ik moet dan morgen, uh, of woensdag, dan tegen het En Ik hoop daar weer een hele mooie wedstrijd van te maken. En dan uh, ja, hoop ik dat ik nog uh, wat langer hier mag blijven. Ja, vandaag was het in ieder geval top dus. Ja, we Sorry? gaan naar de eind aan breien, we moeten weer verder. Is goed. Thomas hey. Gurel, succes. En heel veel uh, succes nog deze week vooral. En Erben uh, Wendemars, Dankjewel En tot volgende okay. week. Fijne avond, graag gedaan. Exit Holland. Ja, gaan wij van het tennisveld naar Dubai. En uh, daar woont Alide Storm. Alide, goedenavond. Ja, dat kleine uh, uh, oliestaatje Dubai, daar zijn ze helemaal autogek. En dan uh, zijn ze dat wel in uh, meer landen ter wereld, als je ziet uh, naar hoeveel er bijvoorbeeld naar Top Gear wordt gekeken. Maar Dubai, daar zijn ze extreem autogek. Waar merk je dat aan? Uh, nou ja, ik ben hier drie, vier maanden geleden komen wonen. En een van de eerste dingen die me hier opvielen, waren... Een de grote hoeveelheid, uh, grote, snelle en dure auto's. En um, mm -hmm. nou is mijn vriend hier opgegroeid. Dus uh, ik heb een uh, mooie vraagbaak. Dus ik vroeg hem van, uh, wat is dat met die auto's hier? En uh, nou ja, um, hij legde me uit dat, uh, nou ja, punt ja, zijn er hier veel mensen met veel geld. Ja. En verder is benzine goedkoop. Dus ja. je, kan, je kan het hier voor oorloven om een auto met een grote motor te hebben. Omdat ja, benzine is hier ongeveer een kwart van de prijs ja. in, vergelijking, in vergelijking met Holland. En dan heb je twee soorten. De, de, de enorm heftige sportauto's aan de ene kant en dan aan de andere kant de, de woestijnauto's. En dan heb ik begrepen dat er ook twee evenementen voor zijn op vrijdag. Wat zijn dat voor evenementen? Ja, nou ja, je hebt, uh, uh, je hebt hier inderdaad... Uh, mensen met, uh, met sportwagens. Uh, zeg maar, uh, de Porsche 911 is hier en de Porsche KM, is hier een soort van boodschappenwagentje. Ja. Telt hier pas mee als, als het gaat over Lamborghini of een Ferrari. Ik heb zelfs auto's gezien waarvan ik de naam niet ken. Dus, ja. Ja. En uh, verder heb je veel mensen die dus, laten we zeggen de woestijnauto's hebben. Dus SUV's en dat zijn dan uh, uh, Jeeps, Nissan P Patrol, Land Cruiser, dat soort auto's. En, en daar um... heb je dus, dus speciale evenementen voor, begrijp ik, op de vrijdag. Ja, yeah, nou ja, ja, even. <laughs> um, toen ik hier net kwam, uh, heeft ook mijn vriend, die dus een uh, Nissan Patrol heeft, uh, heeft, me meegenomen om te gaan offroaden. Ja. En uh, offroaden, dat uh, ja, betekent eigenlijk in de woestijn uh, rijden met je auto. En, hij heeft me meegenomen naar Big Red Dune. Dat is een, uh, een woestijnduin. Uh, ik heb het ge geprobeerd op te zoeken, volgens mij, van ongeveer een kilometer hoog. Maar mm -hmm. misschien dat ik dat verkeerd zeg. Um, en daar uh, uh, vrijdag, na het, uh, na het vrijdaggebed, gaan de uh, locals, de Emirati... die gaan aan naar die plek in de woestijn. Dat is hier net buiten Dubai. Mm -hmm. En die gaan daar dan met z'n allen uh, die berg op en af rijden. Het is echt een krankzinnig spektakel. Gewoon alleen maar heen uh, en weer racen met die, met die enorme sportauto's. Ja, ja, op en neer en ook in ze achteruit. En uh, ja. Ja, de, de, de, de mensen die daar komen, die hebben getunede auto's. Dus uh, met uh, speciale uitlaten uh, en weet ik veel wat allemaal. En dat doen de dames en, ook aan mee met hun, met hun uh, gehoofddoekte hoofden. Nee, de dames die, uh, die zijn daar eigenlijk niet. Ik, ik was daar echt al een soort van rariteit. Hm. Um, <laughs> dus uh, dames komen daar niet. Um, um, maar ja, ja, het is echt uh, een heel raar fenomeen. Ik ja. doe, uh, je zou het niet echt verwachten daar in Dubai met enorme auto's rondrijden, maar uh, rondreizen. Maar dat gebeurt dus wel. Ja. Uh, Lieders Storm ja. vanuit Dubai, dankjewel voor je verhaal. Tot ziens. 1 over half 10: tijd voor het nieuws hier is Christian Bonenbakker. Radio 1. Het NOS-journaal. De KLM heeft zes vluchten naar Noord-Engeland en Schotland geschrapt vanwege de IJslandse aswolk. Tot morgenochtend 11 uur wordt er vanaf Amsterdam niet gevlogen naar Aberdeen, Glasgow, Edinburgh en Newcastle.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 Naar Libië. Die moeten precisiebombardementen uitvoeren op troepen van Gaddafi. Nu worden er alleen bombardementen vanaf grote hoogte gedaan door gevechtsvliegtuigen. Maar die zijn volgens het Libische verzet niet nauwkeurig genoeg. En de nationale ombudsman vindt dat de regering vaker een uitzondering moet maken op de inburgeringsplicht.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 Vanmorgen werd bekend dat Nederlands bekendste bergbeklimmer en avonturier Ronald Naar is omgekomen. Tijdens een afdaling op de Cho Oyu in Tibet werd hij onwel en overleed hij. De laatste jaren organiseerde Naar vooral wat kleinere expedities naar bijzondere plekken op aarde. En dat deed hij dan onder andere samen met de 34-jarige klimmer Martin Fickweiler. Martin, goedenavond. Een hele goede avond. Even laten we even beginnen, want dat is wel mooi hoe uh, Ronald Naar jou ooit omschreef. Hij zei, um, ik zou Martin als een zeer bijzondere klimmer willen omschrijven, van wie ik nog veel verwacht. Hij is mentaal hard, klein en lenig en fysiek loeisterk. Ik kan me zo voorstellen als, als Nederlands bekendste klimmer dat over je zegt dat dat wel wat betekent. Um, ja, dat doet me wel wat inderdaad. Ik had het zelf nog niet uh, gehoord of gelezen, maar... Okay. Ja, als Ronald dat zegt, dan, uh, ja, dan betekent dat echt wel iets voor mij. Ja. Was hij een voorbeeld voor jou, kan je het zo stellen? Mm, ja, een voorbeeld is misschien niet helemaal het goede woord. Ik denk dat hij eerder een ja, soort mentor voor me was, die me heel erg mijn eigen gang liet gaan, maar me wel op, ja, belangrijke punten kon, uh, ja, op, op belangrijke punten kon wijzen of me kon begeleiden als dat nodig was. En dat was wel heel fijn aan het contact met Ronald. Ik kon altijd ja. wel heel erg mijn eigen dingen verzinnen en uitvoeren. Ja. En als je zegt van hij was als een mentor voor me, dan, dan kan ik me zo voorstellen dat toen je dit hoorde dat het heftig aan kwam. Uh, ja, dat kun je wel zeggen. Dat had ik ook echt niet verwacht. Ik had sowieso niet verwacht dat Ronald uh, uh, in de bergen om zou komen. Dus, uh, nee? ja, Dat het nu wel. Nee, ik, ik heb Ronald altijd echt gezien als een heel uh, als een hele veilige kamer. In ieder geval de periode waarin ik uh, met hem weg geweest ben. En dat is eigenlijk pas sinds de afgelopen zes jaar of vijf jaar sinds 2005. En uh, ja, hij was altijd heel erg uh, aan het opletten of iedereen genoeg dronk en of we genoeg eten kregen en of we genoeg rust namen. Want wat, wat is er nou precies gebeurd, weet je dat? Ik, heb daar geen, ik, heb daar, ik weet er helemaal niks van, nee. Want hij is onwel geworden, nee. maar het was niet dat hij viel of zo, toch? Nee, ik, uh, ja, iets in zijn lichaam uh, heeft het op een bepaald moment opgegeven. En daardoor is het denk ik niet goed gegaan. Maar ja, ik heb absoluut nog geen details uh, gehoord. Nee. Maar wat jij zegt, van ja, ik had nooit verwacht dat hij in de bergen zou omkomen. Maar de, mijn eerste reactie was, um, afgezien van ja, wat, wat verschrikkelijk... maar dat is toch juist wel logisch als je zo'n bekende klimmer bent en zoveel klimt? Nou ja, kijk, ja, als je veel op de weg zit is de kans ook groter dat je een auto-ongeluk krijgt. Maar wat heel veel mensen niet goed zien aan de bergsport is dat het vooral om veiligheid draait. Je komt in redelijk gevaarlijke situaties terecht... maar het enige waar je op dat moment mee bezig bent is het creëren van... een. Ja, veilige omgeving voor jezelf en voor de anderen. Mm -hmm. Mensen denken dat we altijd uh, nou ja, ons leven in de waagsschaal gooien en dan maar op goed geluk hopen dat we weer terugkomen. Mm -hmm. En ja, dat is absoluut niet het geval. En ja, hoe meer ervaring je hebt, en Ronald was ja, de klimmer in Nederland met de meeste ervaring op allerlei gebieden, ja, hoe groter de kans is dat je zonder kleerscheur uit de strijd komt. Ja, maar... Ik denk dat je als beginnend klimmer het meeste risico loopt. Ja, want dit had weinig te maken met tenminste, op het moment dat hij stierf, niet met risico's te maken. Nee, dit is echt, ja, dit is gewoon heel treurig, heel, uh, ja, heel toevallig, denk ik. Hij, ja, hij was gewoon... Uh, zijn lichaam heeft het opgegeven. Hij was waarschijnlijk niet uh, fit genoeg om daar te zijn. Ja. Um, even over, je kent hem goed, je noemt hem je mentor. Wat, je hebt veel met hem geklommen. Wat is, wat is het meest bijzondere dat je met hem hebt gedaan? Um, ja, ik heb echt... Uh, drie grote expedities met hem gedaan. En die waren eigenlijk alle drie heel bijzonder, omdat ze allebei, of alle drie zo'n hoog pionierskarakter hadden. Dat is iets wat ik uh, ja, altijd geambieerd heb. En ja, toevallig kwam, uh, ontmoette ik Ronald en kwam ik erachter dat hij ook wel klaar was met alle bekende en hoge bergen. Mm -hmm. En dat hij ook meer op zoek was naar uh, de afgelegen gebieden en de, en de onbeklommen toppen. En uh, ja, de expeditie die me heel erg is bijgebleven is sowieso een expeditie in Suriname, waar we het uh, Duivelsei hebben beklommen, een onbeklommen berg uh, in de regenwouden. En waarom, waarom was die zo bijzonder? Ja, omdat we daar, uh, omdat we besloten hadden om die hele expeditie uh, zonder uh, voedsel mee te nemen en zonder branders mee te nemen uh, te ondernemen. En we hebben dus lokale bevolking gevraagd met ons mee te gaan om van de natuur te kunnen leven. En dat maakte die expeditie wel heel ja, anders dan uh, andere expeditie die ik heb meegemaakt. Ja. Waar je normaal gesproken gevriesdrol voedsel meeneemt en uh, nou, een aantal branders als reserve op zak hebt. Wat had je hier dan bijvoorbeeld? We hebben gewoon vuur gemaakt. En voor de rest hebben we leguanen en anjumara's en uh, piranha's gegeten. Wat zijn anjumara? Anjumara's zijn hele grote roofvissen. Oké, okay. roovissen. meter lang. Oké, okay. en leguanen? Ja, en nou, leguanen waren heel lekker. Nou, nou had hij wel een reputatie hè, Ronald Naar. Dat, dat hij niet altijd even aardig was tegen andere klimmers. Uh, wat, hoe zag jij dat? Ja, ik, die reputatie... Kijk, ik heb ooit in 1990 menig, heb ik een lezing van hem gezien... En uh, nou, ja, het, het kan overkomen als een hele uh, botte directe man. En dat, uh, ja, die ervaring heb ik ook wel met hem gehad. Maar het is vooral, uh, ja, het is vooral een, ja, een eigenwijze man. En als je daar een beetje omheen kijkt of doorheen kijkt... dan uh, zit er eigenlijk een hele, of zat er eigenlijk een hele vriendelijke zachte man achter. Maar je moet hem vooral niet... Uh, tegen je in het harnas jagen, zou ik maar zeggen. Ik, ik, alle dingen die ik altijd in de media gehoord en gelezen heb, die heb ik zelf eigenlijk niet zo ervaren uh, tijdens de expedities. Want wat waren dat voor dingen die je las? Nou ja, dat hij, hij had nogal veel discussies met uh, met diefgenen en ja, daar heb ik eigenlijk nooit uh, problemen mee gehad met dat soort zaken. Ik, merk ook wel, ik heb ook wel gemerkt, zeker ik heb vandaag natuurlijk veel over hem nagedacht, ja. dat vooral op, uh, op tocht, als we op expeditie waren, dat hij... Uh, ja, dat het eigenlijk een hele zachte vriendelijke man was, maar wel heel gedreven in wat hij wilde bereiken. En dat hij in het, ja, op momenten dat ik hem zeg maar in de stad of in Nederland tegenkwam, dat het allemaal wat uh, dat hij wat meer gesloten was. Maar je, je was het ook niet altijd met hem eens, hè? Hij, hij heeft een boek geschreven toen, alleen de Top telt. Uh... Ja, nou, dat is, ja, dat klopt. Daar was ik met die titel was ik het niet eens. En daar hebben we op zich uh, ook wel hele mooie discussies over gehad. Dat was ook wel mooi aan Ronald dat hij. Nou, dat hij ook wel kon luisteren naar wat anderen te vertellen hadden. Niet, eh, niet direct, maar als we daar dan wat langer op doorgingen, dan eh, nou, kon het echt wel tot een mooie discussie komen. Of er dan nog een uitkomst was, dat is dat niet per se gezegd, maar hij kon ook wel luisteren naar... Eh... Want dat klinkt namelijk, als je alleen de top telt, hè, dat, dat, dan neem je ook veel risico's, zo klinkt het. Mm, ja, ik vond het, wat, wat mij daar uh, aan tegenviel, is dat, dat het vooral om de, om de hele beklimming en de hele reis... en ook de voorbereiding en het contact met je teamgenoten gaat. En of je dan wel of niet op een top staat, uh, dat is niet zo belangrijk. Dat was meer waarom ik uh, alleen de toptelt niet mm. zo'n hele mooie titel vond. Nam hij meer risico's dan jij? In de periode dat wij met elkaar geklommen hebben, absoluut niet. Nee. Mm. nee. Maar ik heb hem ook op een latere nou, op later leeftijd leren kennen, zeg maar. En ja, toen was hij al vijftig. En ja, hij hoefde zich ook niet meer te bewijzen. Dus ja, het was eigenlijk uh, het was een hele fijne klimaat. Hebben jullie terwijl het, ja, het is nou eenmaal een risico, de dood als je dit soort uh, toch wel extreme dingen doet? Praat je daarover met onderling? Nee, als klimmers onderling uh, niet. Kijk, thuis nee? heeft, denk ik dat hij het er wel over gehad heeft en ik heb het er thuis ook wel uh, over gehad, natuurlijk, in het verleden. Maar als klimmers probeer je op dat gebied denk ik ook een bepaalde uh, afstand te bewaren tot elkaar. Een beetje bij zelfbescherming. Als, ja, je, als je het er maar niet ja, over hebt, dan, dan, dan bestaat het ook niet. Nou, we weten allemaal dat het bestaat en we weten allemaal dat het kan gebeuren. En daarom genieten we misschien ook wel extra van het leven wat we uh, leiden totdat we er niet meer zijn. Maar uh, ja, we hebben het er nooit heel veel gesprek over gevoerd, nee. Goed. En dat heb ik sowieso met andere klimaatjes ook niet gedaan. Nee? Nee. Het is in ieder geval een verdrietige dag dus, de dood van Ronald Naar. Dank je wel, Martin Fickweiler. Dank je wel.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 J-Hawks hoorde je met bedtime. Dit is Radio 1. BNN Today. Heel Nederland was zo'n twee jaar geleden aan het Sonja bakkeren. De, even nog even de cijfers. Er vlogen drie miljoen boeken met haar naam over de toonbank. Er kwamen tv-programma's met Sonja. Ze veroverde zelfs Duitsland. En ze kwam met een eigen magazine. Ja, en toen op een dag toen trok ze de stekker eruit... eigenlijk uit het hele imperium. Ze scheiden van een jeugdliefde en uitgever. En was het eigenlijk helemaal zat... Maar nu kriebelt het toch weer en daarom is Sonja terug. Maar niet met één, maar, maar liefst met twee boeken. Sonja Bakker, goedenavond. Goedenavond. Ja, ze is er weer. Ze is terug, Sonja Bakker. Ja. ja, ik hoorde ook al een tijd, die zeiden van... ja, Sonja, de comeback. Maar ik heb het zo zelf nooit ervaren. Ik heb natuurlijk vorig jaar nog een, een heel leuk kinderboek geschreven. Ja. Maar toch hebben heel veel mensen toch iets van... die zijn zo blij dat er weer een, ja, een dieetboek is gemaakt van mijn hand. En uh, ja, dat er toch wel weer heel veel behoefte was aan de weekmenu's en de recepten. En dat het daardoor zo lijkt van, ja, de comeback van Sonja... Even als ik je dan toch hier heb, uh, Sonja Bakker, wil ik natuurlijk even weten. Ik heb asperges gegeten, net met een botersausje. Dikke vette botersaus. Yeah. hammetje erbij. Kan dat of toch liever niet? Nou, ik zeg altijd: je kan in principe alles eten. als het maar gewoon gevarieerd is en alles met mate. Kijk, als je vanavond nog uh, drie uh, ja, soezen wegwerkt. dan zeg ik: ja, Willemijn, dat doe je niet helemaal slim. <laughs> ik ben nog van de school dat ik denk dat ik alles kan eten. En we hadden het er net wel even over voor de uitzending. Wij zijn even oud, alle twee 36. Ik ben ja. heel bang dat ik op een dag word ik wakker en denk, ah, dit was dat punt. En vanaf nu <laughs> komt het er allemaal ja, bij. Ja, je hoort het wel heel vaak. Ik heb natuurlijk heel veel vrouwen uh, begeleid. En ik zie toch wel, het omslagpunt ligt toch wel vaak op je 43ste, Willemijn. Oh, dat, is dat zo? Sorry, ja, ja, 44. Dan wordt het toch wel uh, wat lastiger. Ik heb nog even dus tot mijn 44ste. Dat is, ja. <laughs> dat is goed om te weten. <laughs> hey, ja. Twee nieuwe boeken heb je uit. Pure Jezelf, uh, met dagboekfragmenten over, nou ja, eigenlijk hoe je met problemen in je leven moet omgaan. En eentje, zoals je als zij uh, weer over afslanken. Um, vorig jaar zei je in een interview nog dit. Nou, ik kan me ook echt wel voorstellen dat op een gegeven moment... waarvan, het begon ook al in 2005, 2006... dat mensen ook Sonja Bakker moe werden. Ik kan het me zelfs voorstellen. Nou, dat is best wel ernstig dan. Ja, maar jij kreeg zelf eigenlijk genoeg van Sonja Bakker. Nou, ik werd een beetje ook ziek van dat... Ja, ook die druk. Ja, ja. en toch ben je ja. er weer. Ja, maar ik, begleid, ja, ik heb het zelf niet beter in de hand, denk ik. En het was toen natuurlijk wel echt... Ja, wat er toen is gebeurd, dat kan je vergelijken met een sneeuwballetje... die je van een berg afgooit en het wordt een lawine. En dat, dat viel niet te doen meer. En iedereen had het over Sonja Bakker. En hij was aan Sonja Bakker en zo... Sonja... Ik denk, zegt dat. Die is echt best wel vermoeiend, hoor. Ook zelfs voor mij. Dus ik, <laughs> ik was het zelf ook helemaal zat. En ik wilde juist niet als... Uh, ja, dat... Uh, de, de, het perfect, perfecte beeld, dat ging me ook tegenstaan, hè? dat alles alleen maar perfect is. En dat, ja. dat was het ook wel, maar er zit altijd een, een laag onder en die werd uh, niet meer gelukkig. En dat ben ik altijd zo, van wat ik ook in mijn boek zeg, van, ik zeg altijd alles, anders word ik altijd heel ongelukkig. En dat was ook iets de reden om te zeggen, ik moet nu stoppen, want... Ja. Uh, ja, ik kreeg een burn-out. Het gaat gewoon echt niet goed zo. Het was natuurlijk, ja, wat je zegt, het was een hele heftige tijd voor jou. Je kreeg een burn-out, je scheide van je grote jeugdliefde. En alles lag op straat. Iedereen wist alles van Sonja Bakker. Hoe, hoe is dat? Nou, dat is natuurlijk heel pijnlijk voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Omdat heel veel, ook wat je vooral las in de roddebladen, dat het niet klopte. En in het begin zeg je van ja, je wilt er tegen ingaan. En later merk je, je kan niet vechten tegen een monster. Want Want wat klopt er wat je dan zegt, niet wordt wat weer... er over je werd gezegd? Over bijvoorbeeld nou, Rick Velderhoff? Een, bijvoorbeeld. Precies, dat was natuurlijk een heel uh, ja, een naar punt. En dat wij een, een, een vechtscheiding zouden hebben met ex en ik. En we hebben het zo goed gedaan met de kinderen. Uh, met onze scheiding. Maar dat verkocht niet. Dus ellende verkoopt beter dan dat het goed gaat met iemand. Dus het was ook wel heel fijn voor de media. Van kijk, aha, we hebben er En uh, ze valt van de ladder en ze gaat nu even heel diep vallen. Is dat je en heel dan erg, moet je jezelf... Ja, ja? Is dat je heel erg tegengevallen? Want je werd hard aangepakt. Over, zeker over die, nou, dat, die, dat je relatie zou met Rick Velderhof. Er werd hard over geschreven van hoe kan ze en de kinderen. En... Ja, ik, ik was denk ik in die zin wel vrij naïef. Ik had het niet zien aankomen. Ik, ik, Iets van, in mijn zei van, ja, maar ik doe niets fout. Weet je, van, ik, ik doe nog, ik, ik deed ook niks fout. En ik dacht, ja, ik mag omgaan met wie ik wil. En, en, en toen kreeg ik ook een bepaalde vechtlust in mij om te zeggen van, ja, maar hoor eens even. Donderen allemaal op, ik bepaal mijn eigen leven. En ik ga me niet eens laten leiden wat de media zegt. En ik mag niet met die man op reis. En dat mag ik niet doen. Ik denk dat, nee. Dus ik kwam ook wel een bepaalde vechtlust die ik... Uh, dat ik, dat, niet in, ja, dat ik niet wist dat ik dat stukje in had. Van ja, ik mag omgaan mm -hmm. met wie ik wil. En uh, ja, dat vond de pers natuurlijk op dat moment wel... Uh, ja, die had een goed alibi. Omdat uh, ja, overal waar ik kwam, of ik in Bonaire kwam... Of Afrika, daar ging de, de paparazzi vloog letterlijk mee. Ja, ja. En van hem, waarom stuit dacht je... Ik ga juist met hem om, of niet? Van, van nou, ik zal nee, zijn nee, zien dat nee, ik kan dat, dat ik had ik niet. Wel. Nee, ik had juist iets van, kijk, het is een boezemvriend. En op het moment dat het echte vriendschappen zijn en iemand uh, ja, waar je goed mee om kan gaan, die is de moeite waard. En het is niet goed om in zo'n moeilijke situatie alles alleen te doen. Heb je wel eens gedacht van... Er uh, is zoveel gebeurd in je leven. Was het dat eigenlijk allemaal wel waard? Nou, ik heb me wel afgevraagd van... Ik, ik, kijk, ik, ik, ik, ik wilde nooit beroemd worden. Daar ben ik nooit mee bezig geweest. Het overkwam me met een boekje. En dan zit je dus in, dat, in die stroomversnelling. En dan, ja, dat gaat zo hard met een magazine, met een... Ja, de sky is high dan op dat moment. En in Duitsland, maar je moet heel goed bij jezelf blijven. En ook gewoon op dat moment beseffen van ja, maar wat wil ik nou? En dan kom je dus op een kruispunt te staan. Maar ja, het heeft je wel misschien toch je succes en al alle, alle druk die je huwelijk gekost. En je een burn-out gekost. Ja, maar kijk, mensen focussen zich altijd op de laatste twee jaar. En ik zeg altijd, kijk nou eens waar de zon schijnt. En ook in een huwelijk. Ja. Mensen die, die scheiden, die, die we altijd over het laatste jaar. Ik zeg: kijk nou eens, je hebt toch ook mooie jaren gehad. En mijn succes, mijn carrière was een droomcarrière. Dat zeg ik had dus, dus drie keer goud uh, Olympische Spelen. Dus het is alles is weer in balans. De bed is weer opgeschud, zeg ik dan. En, het, <tiedacht> ja. weet je, het gaat weer door. Ja. Komt dat helemaal uit jouzelf, dat positieve? Het klinkt zo mooi, hè? Zo lekker opgeruimd klinkt je van nou. Ja, maar ik ben ook goed. opgeruimd. Dat durf ik dus niet ook. Ik ben altijd heel bescheiden, maar ik durf nu wel eindelijk te zeggen... ja, ik ben wel opgeruimd. Ik ben, ik ben ook niet iemand die in het verleden dus blijft hangen... of uh, die uh, boos blijft op een ex of boos blijft op die. Nee, ik schat, het, weet je, het leven gaat door en het leven is ook te mooi. Is het weer een um, um, beetje... De, toen jij uh, groot was, toen iedereen aan het Sonja bakkeren was... lag hier uh, bij de -kantine, lag kantine helemaal vol met eierkoeken. Ik kon bij ja. de, de deur niet meer open doen... Um, is dat weer je doel? Van, wil je weer zo, zo groot worden? Dat, dat Nee, absoluut iets van jou niet. Heeft? Absoluut niet. Nee, nee, nee. nee. Dat, dat, dat zeg ik ook heel duidelijk, heel consequent. Um, ik doe liever één pro, pro, ja, project, wat ik heel leuk vind om te doen. Maar ik heb, ja, ik heb niet de ambitie om de grootste... Maar dat heb ik ook nooit gehad. En dat klinkt heel vreemd voor veel mensen. Maar ik heb het altijd gedaan uit mijn, uit mijn passie, uit mijn... Uh, ja, omdat ik het zo leuk vond. Maar niet gedacht van, ik wil de grootste en dit. En, dus ik, ik heb dat stuk ook niet in me. Ja. Nou, en, nou is ja. natuurlijk inmiddels... Uh, je was even, nou niet echt van het toneel... maar zo voelde het voor de, voor de, ja. de Sonja Bakker-watcher wel. Uh, en uh, toen was daar in één keer Dr. Frank. En nu volgt iedereen het Dr. Frank-dieet. Is, hij is nou eigenlijk de, de, de nieuwe dieetgoeroe. Is dat lastig? Nee, dat kan ook heel fijn zijn. Dus ook weer kijk je naar de schaduw of kijk je naar de zon. Iemand die dan weer bij... Ja, kijk, ik ken ook de andere kant. Dus die man komt ook bij Radar en die wordt ook afgefikt. En die krijgt ook, snap je, ook de kritiek om zijn oren. En, even we ja, even een, een stukje ik, van dat hij inderdaad bij, uh, bij consumentenprogramma Radar zat. En dan zat hij, ja, dus eigenlijk te, te verdedigen tegen kritiek op zijn dieet. Luister even mee. Uw dieet bevat 2,5 keer teveel verzadigd vet volgens het voedingscentrum. Nou, het is niet juist wat ze zeggen... Uh... Wat die 2,5 keer, ons dieet, het dokter Frank dieet zoals het dan is genoemd, bevat minder vet dan wat de gemiddelde Nederlander per dag nuttigt. U verwerpt de kritiek van het voedingscentrum. Ja, dat is het dat niet dat juist wat dacht je toen Zoya van ha gelukkig zit ik lekker thuis nee, op de bank dat en, en, ik, ik ben dus niet verbitterd. ik krijg nee. zelfs een boek van die man en de, ja. weet je en, en, ik, ik heb dat niet. Ik, ik denk altijd iedereen volgt zijn eigen ding en als de mensen willen dokter Franken, zeg ik nou als dat bij u past dan moet u dat doen en maar ben ik je heb zo, goed, zo goed goed in je hart Sonja? <laughs> Nou, ik weet wel dat ik deug. Dat zeg ik altijd. Nou, dat, is wel, dat is wel zo. En ik gun een ander alles. Ik zei toen op een gegeven moment tegen de discussie dat ik zwaar zou worden gesponsord. En dat was dit. Ik zeg altijd helemaal niet. Ik heb geen belang bij de eierkoekenman. Ik zeg misschien heb hij twintig, dertig jaar heel slecht gedraaid. Dan kan hij eindelijk met zijn vrouw een mooie cruise maken. Want die man misschien nou wel multimiljonair wordt <lacht> voor zijn eierkoeken. Nou, mooi toch? Dat lijkt me wel. <lacht> ja. ja. Dat zeker weet. Sonja Bakker, heel veel succes nog. Dat heb je eigenlijk niet nodig, hoef ik niet eens te zeggen. Maar ik zeg het toch. En, uh, nou, dankjewel. Het is heel lief aan je, dank je wel. <laughs> dank je wel. Nou, dan speciaal voor Sonja Bakker. Scouting for girls, this ain't a love song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 deze fijne maandag. Um, ben ik benieuwd, waar gaat het over? Op de sportschool. Frans van Erik van Boxing82 in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Hallo Frans. Nou, bij ons gaat het... Ja, ik zeg het eerlijk over sport. Want zaterdag uh, heb, heb ik een, uh, een gala. Een vechtsportgala. En, uh, kom ik kom ik Tsjech heb ik over laten komen. Zo flinke jongens. Dan haal ik, uh, ik Duitsers, dan eigenlijk Polen. Uh, van alles wat ik kan krijgen. Ja. Via internet en dan uh, gaan we kijken wat voor jongens het zijn. Dus we hebben een heel vol programma. Dus uh, daar gaat het over de hele week, lijkt mij zo. Nou, Ja, ja, ja zeg het wel, ja. En uh, misschien ook die verkiezingen die je nou hebt uh, voor de Eerste Kamer. Ja. Zo, nog een beetje overgaan, ja. Rob, in Nieuwegein van GoldGym. Hallo. Hoi, hoi. Hallo dan. Ja, ja waar het bij ons om ging, dat uh, is toch een beetje de schot van de dood van Ronald naar. Nou, naar een yeah. berg beklimmen. Yeah. Hij was uh, ja, toch een, uh, ja, een verdantwoord. Ik heb hem zelf een klein beetje via via gekend. En daarna eigenlijk uh, de laatste 15 ja, jaar toch een beetje gevolgd allemaal. Wat hij gedaan heeft. En ja, zo'n bijzonder mens. En dat toch zo iemand op uh, ja, 57-jarige leeftijd of 56 jaar is geworden, mm -hmm. zomaar onwel wordt. Wat mij namelijk ook opviel is van dat hij heel vroegtijdig was hij grijs. Helemaal grijs, zo'n gezonde man en helemaal grijs. En mm. dan heb je ook vaak te denken te denken van ja, heeft het ook allemaal te maken met die met die hoogtes. En ja, en waarschijnlijk heeft dit er inderdaad waarschijnlijk ook allemaal wel mee te maken. Mm. En dat zijn toch wel, ja, reacties allemaal, ja, iets bekend. Uh, hè, ridder ja. Uh, en, en ja, ja, geweldig. Ja, geweldig man. Maar mooi leven gehad, denk ik. Heel veel ja. dingen gezien die anderen nooit van de leven te zien krijgen. Toch een verlies. Goed, Robert Nieuwegein, Frans van Rotterdam. Dank jullie wel, meneer en heren. Graag gedaan. Tot snel weer. Dat was hem, BNN Today, voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Um, Zometeen langs de lijn met Gio Lippens gaat ongetwijfeld over Roland Gros. Uh, na het nieuws met Christian Bodebakker. This is Good Morning Holland on Radio 1.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 Ga naar Leksons.com Dit is Radio 1